met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Ierland lijkt de linksnationalistische partij Sint-Veen de meeste stemmen te hebben gekregen. Twee keer zoveel als bij de vorige verkiezingen. De winst van Sint-Veen is controversieel vanwege voormalige banden met terreurbeweging IRA. De meeste zetels zijn waarschijnlijk voor de centrumrechtse FINA vol. De verkiezingen in Ierland waren zaterdag al, maar vanwege een ingewikkeld kiessysteem was de complete uitslag nog niet bekend. De Amerikaanse presidentskandidaten Bernie Sanders en Pete Buttigieg... willen alsnog een hertelling van een deel van de stemmen in Iowa. Vorige week waren daar de eerste democratische voorverkiezingen... die Sanders nipt verloor van Buttigieg. Sanders zei vorige week nog dat een hertelling van hem niet hoefde. Nu denkt hij daar anders over. Hij rekent niet op een andere uitslag... maar zegt dat hij de kiezers het gevoel wil geven... dat de definitieve uitkomst betrouwbaar is. De uitslag van de voorverkiezingen in Iowa liet daag op zich wachten... door problemen met het tellen.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 Amerika beschuldigt vier Chinese militairen van het stelen van tientallen miljoenen creditcardgegevens. De vier werkten volgens Amerika voor een onderzoeksinstituut van het Chinese leger. China spreekt de beschuldigingen tegen en weigert de verdachten uit te leveren. Het weer, er trekken stevige buien over met mogelijk hagel, onweer en natte sneeuw. Er staat een stevige westenwind. Vannacht op veel plaatsen droog, morgen in het binnenland wat winterse buien. Het blijft flink waaien bij ongeveer 6 graden.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 Want die hebben daar een onderdeel in zitten, namelijk de Pit Report. En daar komen dit soort dingen uitgebreid aan de orde. Dus dan kan ik dat, kan ik dat onderdeel wel overslaan. Nou, dat is eigenlijk alleen maar om de, de mensen thuis een beetje lekker te maken. En die, die gekke koper die dan af en toe met dat thema er doorheen zitten jassen. Het maakt maar niet uit. Want het gaat steeds sneller en dichterbij komen, die datum.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 I knew that we were amazed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 Nee, nee, dus, eh, dat was een beetje het startschot. Ik heb hem toen meteen de wereld ingeslingerd. Toen dacht ik van, nu moeten we. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hier is die, lights. Hier is. Do you believe in a vaste life? for no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 Likely the same thing feels like everyone's wrong The be for you and now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 dat je eigenlijk je vingers erbij blijft af liggen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk... in het kort samengevat... staat daar ook helemaal zwak nummer op. Uh, en de Messenger is naar mijn idee... net een tikje uh, iets betere dan de rest. Maar dat heeft al eens te maken... met een stuk communicatie... waar we allemaal mee te maken hebben. Weer tijd voor uh, echte indie-klanken... uit het Hoge Noorden. Er komt uh, straks nog een band uit uh, dat Hoge Noorden vandaan... namelijk Newland. Maar dit is...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 See?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 Ja, bedankt. En, gra en graag tot een andere keer. Tot de volgende. Ja, is goed. <laughs> uh, dat, uh, dan, dan, dan het laatste. Dat, uh, als hij hier met de EP is, dan zullen we hem wel proberen te strikken. Dus dat, uh, dat uh, komt wel goed. Deze jongens zijn ook trouwe uh, mensen die speciaal altijd uh, het materiaal... het nieuwe materiaal naar, toe, naar ons toesturen. Dat is Glasswolf en Blauwe Park.